In de Marokkaanse plaats El Houssaima is zijn vannacht tijdens onlust vijf mensen om het leven gekomen. Hun verkoolde lichamen werden gevonden in een bankgebouw dat volgens de regering door betogers in brand was gestoken. Ook zijn er 130 mensen gewond geraakt onder wie 115 politiemensen. In de Marokkaanse steden waar werd gedemonstreerd zijn tientallen publieke gebouwen, winkels en banken beschadigd. Er zijn 120 mensen opgepakt.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 Toen was een legerleider van Nicaragua per ongeluk Costa Ricaans gebied binnengetrokken. Omdat het volgens Google Maps aan Nicaragua toebehoorde. Het weer nog in het zuiden bewolkt. In de rest van het land is het zonnig. Het wordt 0 graden in het noorden en een graad of 4 in het zuiden. En er staat een koude oostenwind. Morgen is het opnieuw koud en vrij zonnig. Woensdag volgt er vanuit het westen neerslag.